Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Al de hele dag wordt er in het zuiden van Turkije en een deel van Syrië hard geploeterd om overlevenden onder het puin vandaan te redden. Na de zware aardbeving van vanmorgen vroeg. En een nieuwe zware beving aan het einde van de ochtend. Inmiddels staat het officiële dodental op meer dan 2200. Maar waarschijnlijk zijn er nog veel meer slachtoffers. Het Rode Kruis in Nederland heeft een Giro-nummer geopend voor hulp aan het getroffen gebied. Op Giro 7244 kun je geld doneren. Deze woordvoerder van de hulporganisatie vertelt waar ze het geld voor gebruiken. Er zijn natuurlijk vrijwilligers en medewerkers die dan mensen onder het puin vandaan gaan halen. In Syrië gebeurt dat bijvoorbeeld. Ambulances die rijden af en aan om mensen te vervoeren naar het ziekenhuis. Eerste hulp wordt gegeven. Er moeten heel veel hulpgoederen naartoe worden gebracht. Tenten, dekens. Dus je kan voorstellen dat er is behoefte aan, aan heel veel. Ook het Nederlandse Urban Search and Rescue Team gaat meehelpen. Dat is een groep vrijwilligers die bestaat uit mensen die werken bij de Nederlandse politie, brandweer, ambulance en defensie. Ze vliegen straks met 65 mensen en acht speurhonden die kant op. De prinses Margrietunnel tussen Sneek en Jouren in Friesland is weer een beetje open voor verkeer. De tunnel ging eind vorig jaar dicht omdat het wegdek omhoog kwam door het grondwater... Daarna werden duizenden grote zandzakken neergezet. Die zijn nu weer weggehaald. In elke richting is een rijstrook open. Je mag er maar vijftig rijden. Een dierenopvang in Zwolle is op zoek naar voedsel. De afgelopen tijd haalden ze honderden verwaarloosde cavia's uit hun huis. En ze hebben niet het geld om al die beestjes eten te geven. Bovendien zijn er binnenkort nog flink wat meer dieren te voeden... want een hoop cavia's zijn zwanger. Ze roepen mensen daarom op om eten te doneren. Bijvoorbeeld witlof, andijvie of paprika. Het weer, het is droog, komende nacht kan het wat gaan vriezen. Morgen een fris- en dagje, dan een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio, korte file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Knopen in Burgerveen 5 kilometer, maar ook met 5 minuten vertraging. Die vertraging heb je ook op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij uh, Sint Pancras. En bij Broek in Waterland op de N247 staat weer 5 kilometer file richting Hoorn met 10 minuten vertraging.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 We hoorden het van jou, uh, Benno, om uh, half drie bijten uh, weer. We krijgen lekker veel uh, zon, ja. hè? Uh, de komende dagen, dus... Uh,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 En ze had eh, samen met drie andere leerkrachten een heel systeem opgebouwd... met bodycams, draadloze oortjes en bluetooth-toestellen... waardoor ze eh, wel zes leerlingen kon helpen uh, hun examens uh, te maken. Oké. Okay, nou, nou ja, mocht je, dame. mocht je deze mevrouw zien... Um, Wat is een element? Wat een <laughs> <laughs> En Een Singaporese mevrouw van 57 jaar is dus voortvluchtig... omdat ze leerlingen hielp uh, met spieken en uh,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 Dat hoort bij je leeftijd. Ja, ja. Daar nou, heeft uh, Bodie ook uh, last van. Ja, Oké. Okay. Ja, ja, Nou, tot zover uh, de vreemde berichten, Berno. Ja. Oké, okay, zometeen meteen uh, weer. Uh, nou, wat gaan we doen? Voetballen weer, hè? Ja, we gaan lekker voetballen. De tweede is ja, aan ja, de gang, dus we gaan weer wel. naar uh, Edam, uh, Jan van der Leden. Edam S.T. Salzburg momenteel 1-2, als het goed is in ieder geval.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 was Love to kiss girls and pearls Hot damn everybody let's play So they promise you a good job No way Run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 Nu wordt Salim gevloerd, 20 meter van het stofgebied, Echt een vreselijke tik tegen zijn knieën aan. Maar we zijn gewoon weer furieus verstart gegaan, moet ik eerlijk zeggen. Het is een krachtwedstrijd om te zien, voor, uh, voor ons, Zandvoorters natuurlijk. En alle jongens die zijn vol, uh, vol vechtlus.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 Oh. Oh, what's love got to do, got to do that?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 What's up? Keiko heeft de uitvoering gemaakt van deze plaat van Tina Turner. Je hoorde, was love got to do is een hit van alweer een jaartje of twee geleden. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Nou, we gaan naar de ex jarige Job daar in Beverwijk toe binnen. Want dat is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 Nou, lekker rustig, want iedereen moet gewoon werken. Dus ik heb er van rustig aan. Maar dat gaan we van de zomer met een goede barbecue wel een keer doen. Zo gezellig. Ja, zo is dat. Kijk, helemaal goed. Nou ja, nou ja het je... was ook feest trouwens bij Red Bull natuurlijk uh, gisteren. Want uh, we hebben hem gezien en wat een verandering hè, aan die auto. Nou.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 ze zelf gaan inschrijven, toestanden en ontwerpen aanleveren. willen ze de auto's gaan, uh, ik weet nou niet of het twee of drie keer is. Dat was het met mij tijdens de presentatie niet helemaal duidelijk. Uh, gaan ze de auto's uh, uh, laten rijden door uh, iemand die dat ontworpen heeft.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 Ja, het is een doorontwikkeling. Kijk, uh, Honda, kijk op de achtergrond, kijk, ze hebben hun eigen motor, hè. Uh, Inmiddels in, in, heet dat al de Red Bull Powertrain of zo, wat of, voor of, of naampjes ze ook hebben gegooid. Ja. Maar het is niet zomaar een heel nieuwe motor die ze gebouwd hebben. Nee, nee. Dus het is er natuurlijk wel ergens uit, uit, uit voortgekomen. Ja, ja. En, en Honda staat natuurlijk nog steeds achter op de zijkant van de auto, dus ja. uh, dat werkt allemaal wel samen. Het is een beetje een web, denk ik. En ik vind het heel raar dat er nu dan al een Ford-samenwerking wordt ge... Uh, ge, uh, ge ja. Ford samenwerken. Terwijl er nog Honda op die auto staat. Ja,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 een rijder die in een loot heeft gezeten, maar die man was eigenlijk gewoon heel erg goed. Hij heeft enorm veel ontwikkelingswerk voor Renault gedaan, zeker in het begin van de turbo era, waar Renault natuurlijk mee begonnen is. Uh, die, die, waren, die waren de eerste die met een turbomotor kwamen in die Formule 1. Uh, daar heeft hij enorm veel ontwikkelings gedaan, maar hij heeft ook enorm veel ontwikkelingswerk gedaan voor Formule 3 in die periode en, uh, en Le Mans natuurlijk. Uh, de de wagen die op Le Mans reden voor Renault. Dus wel een hele belangrijke man geweest en eigenlijk een uh, hele snelle rijder die eigenlijk altijd heel erg in de luwte zat. Dus okay. de meeste mensen kennen hem ook gewoon niet. Nee. Naapje en Boeien zegt een heleboel mensen niet, maar... Uh, een hele grote jongen. Net zoals een paar andere... rijders uh, uit die periode. En uh, Ik moet wel zeggen dat bij die Fransen... gaan de laatste tijd wel heel erg veel dood, hoor. Dus, uh, oh, okay. het, gaat niet, uh, het gaat niet zo heel erg goed, zeg maar. Wel <laughs> oud was hij nog niet, hè? Is wat, uh... Nou, 80. Dus, ja, ja, 80. Ja, ik, ik, wij moeten het maar weer zien te worden, bij. Ja, is, dat is waar. Ja. Maar het is wel een heel verpand. dat, vooral uit die periode... van uh, eind jaar 80, uh, 79... Uh, Dalmas en ook andere rijders... Uh,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 Uh, ja, waar ik het ook nog even uh, over wil hebben. En misschien heb ik het al eens eerder met je over gehad. Maar ik werd er zo vrolijk van. Dat was een filmpje op Facebook. En dat ging over de Truck Racing Championship. En uh, dat hebben we toch... Uh, ja, dat hebben we Rob ook. Uh, dat hebben we, hier is dat wat ook gehad. Hè? Uh, Jazeker. Ja, ja, en ik kwam het, er van de week nog posters uh, van tegen. oh ja? Ja, ja, ja, ja, van, ja. Die, uh, van die oude posters ja. van uh, de Truck uh, ja. Racing. Hé, hey, Renan. Maar waarom, waarom zouden we dat niet meer op Zandpad kunnen krijgen? denk jij, uh, is dat te ingewikkeld? Is dat uh, qua circuit meer te doen? Ja, nou, ik denk wordt... dat het qua circuit meer te doen is uh, uh, uh, geen idee. Ik, weet je, ik, vind het, ik vind het prachtig. Ik uh, ook. Uh, uh, uh, uh, uh, hier in Europa speelt het minder, maar uh, vooral in Latijns-Amerika oh ja. ja. Uh, ja oh. joh, als je Brazilië ziet hoeveel, hoeveel terugrezen ze daar nog hebben, en uh, hoeveel er gereden wordt daar, daar is het, uh, kan, ik denk dat het ook allemaal een beetje met milieu gebeuren is en dat ja, ja. je daar een beetje mee moet gaan kijken natuurlijk <tus> dat het niet meer iets van deze tijd is maar ja, vroeger op Zandvoort, was het toch wel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 het het gewoon een beetje door. Maar op As had je het voeren natuurlijk ook wel. Ja, dat wou ik zeggen. Assen is, is daar eigenlijk beter geschikt voor. Hè? Beter geschikt voor ja, misschien ja. nog wel. En, uh, uh, maar ik vind het gewoon geweldig. Ik vind, ik vind het een van de mooiste sporten die er is. Die grote, die, die, die grote jongens en die dan zo'n hoek komen komen driften. Met een ja. rook van de... Weet je, dan denk je dat de rook van de banden komt. maar dat is het water wat aan de remmen koelt en dat soort dingen allemaal. Ja, Ongelooflijk, hè? Ja, ja gewoon geweldig, geweldig mooie technieken. Geweldig. Ja, ik zie zo op de circuit rijden met die kombochten... In één keer weer vlak. Oh, wel, bocht. Wel, <laughs> ja, ja. Nee, ik wil een hebben. Wegkombocht. Ja, Als je kijkt, ik, ik zou je vertellen: als je daar op Sanford uh, op, uh, nu gewoon in de AJW een buikbocht af zouden gaan en ze zouden zo'n techno-berry Nou, die kost gewoon 5000 euro de meter, dan wordt het een heel duur, dagje. Ja, ja, ja, ja, ja precies. Ja. <laughs> ja. <laughs> Weet je? Dus, uh, <laughs> maar dat, dat zet natuurlijk wel even door. Die nemen gelijk 30, 40 meter mee. Nou? Ja, ja, ja, ja, dat <laughs> dus, ja, maar, dat je ja. We hebben het nu ja, toch ja. over het uh, circuit. Gisteren waren wij hier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 Ja, nou misschien heeft, stiekem hebben ze daar even een shakedown gedaan voor auto of toestand. Uh, geen idee. Dat, uh, dat denk ik haast. Ja, dan, dan is wel het gelijk weer wakker, dat is natuurlijk goed, want die maken wel. Ja. Zeker, zeker weten. Lekker. Nee, maar het klonk en, heel lekker. Dus uh, ja. Rennel, ik leg wel eens wel uit. Een ja? Leg eens uit een shakedown, wat is dat?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 ...om even een testdagje uh, te kunnen doen... ...of het is zoveel geld dat je net zo goed een huis kan gaan kopen. Kijk, kijk, gezien. kijk, ja. En uh, ik heb wel ik, ik, ik een paar centjes... ...maar ik heb ook niet zoveel centjes... ...dat ik <laughs> erover nee, nee, nee, nee. kan nemen. Dus, uh, ja, maar het was zeker weten... ...NP Motorsport en uh, ja, dat gierende geluid... ...dat moet een Formule 2 uh, ja, geweest zijn. dat nou, is, is anders geweest. Misschien hebben ze heel stiekem een oude Formule 1 even uitgeprobeerd. Je dat, weet het kan, niet, uh, dat kan het ook, ook nog zijn. We zijn ook overal mee bezig. Dat ja. mooi zijn natuurlijk. Uh, In het verleden is natuurlijk ook wel gebeurd. Hè. Moe, uh, Frits van Eert heeft ook wel eens uh, een testdagje... met een even een oude Formule 1, even tussendoor een paar rondjes gedaan... om iets uit te proberen voordat hij naar maar ging. Dus uh, dat, dat kan, dat kan, iedereen kan natuurlijk, uh, als het even kan... maar ja, heel veel lawaai betekent ook vast wel weer... heel veel boze telefoon'tjes, dus dat is altijd even lastig. Nou, daar viel wel mee hoor. Hier ja. uh, op Facebook uh, in Zandvoort uh, wordt men helemaal blij met dit geluid. Dus, uh, Eindelijk weer. Zandvoort. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Wat die dames allemaal schreven, dat ga ik hier niet eens op de radio ja. zeggen. gewoon. Ja. Dat, dat was, uh, ja. <lacht> Je begrijpt het wel. He, Rindold, goed Rendel, wat ze hey, hey, Goed, volg, goed volg die mensen is al voor Ja, ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja toch? Hey, Rendel, we wensen je een heel fijn weekend. En, ja, uh, en, en uh, nou, rust lekker uit, want dat was natuurlijk een hectisch weetje. Mintje verjaardag. Ja, zou... ah, ja, ja, ja, ja. We ja. hebben een dagje ouder, maar ik merk er niks van hoor. Oh, gelukkig oh, wel. 16 jaar. Ja, dat ja. Is. Nee, joh, het is helemaal niks. Ik weet, je, helemaal niks. Ik merk er echt helemaal niks van. Nee, Oké. Okay. Hey, ja. We spreken je volgende week in. Dankjewel, hè? Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja, tot hoi. volgende week. Hoi. Dat was uh, Rendel daar in Beverwijk. En volgende week spreken uh, weer met de Pit Report. Zo uh, kwart, rond kwart over vier. Hè, doen we dat altijd op de, de Salfots Radio. Dit is een lekkere disco klassieker uit de jaren 80. Ik kwam er weer een steek. Ik denk van nou, we gaan hem gewoon draaien. En dat is uh, Cognac en dan Tunak. Een beetje Funky Sounds.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 En uh, ja, Edwin uh, is uh, momenteel druk bezig met uh, biografieën. Die uh, schrijft hij voor uh, diverse personen. Okay. En ook voor Harry Slinger van uh, Drukwerk heeft hij weer een uh, biografie geschreven. We gaan even Drukwerk voor je draaien. Lekker.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 nu heb je dan zelfs je ringen verpatst en kon mij vragen op hoe Je bent zeker vergeten van toen Je loog tegen mij alsof ik een kind was Geloofd dat je dacht dat ik helemaal niet was Zeg maar denk je dat je man kan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 De 43-jarige oud-Ajaxid, uh, oud genoa speler, oud-De graafs die voor ons uh, de deur het moet doen. Het is nu een vrije trap van uh, EVC. Uh, die wordt hoog ingebracht, wordt weggekopt. En Neidsopberg, die uh, zich achterin gesteld heeft, die uh, trapt de bal nog voor. En het is nu weer EVC die uh, de bal heeft. Uh, en voor ons.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 Of ja, je dat niet? Erbij komen, dat, uh, nu zit weer But, die uh, alleen op de keeper afgaat. één man erbij wordt. Dat lukte dan weer net niet. Dat is al een paar keer het geval. En nu... de uh, Gils die de bal onderschept. Uh, nu zit weer Milan. Die... Milan verdedigt goed. En, uh, ja, Justin die kan hem ook blij natuurlijk.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 En dat is uh, inmiddels de, even kijken, de 20ste editie alweer, die over de hele wereld plaatsvindt. Uh, met als thema Together for a Better Internet.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 Nou, ja. En dat als laatste. Ja, en... tegenwoordig heet dat de inhaakdagen, toch? Of oh ja, de inhaakdagen, ja. wat, wat houdt het, uh, ja, hoe, dat, hoe dat... Hoe, hoe dat zo? Ja, daar ben ik nog niet achter, maar oh. uh, ik, ik zet thema dagen in Google en dan uh, komen inhaakdagen voor terug. Oké, okay, <laughs> nou ja. We houden zo rond uh, kwart voor vijf de inhaakdagen. Ja, precies. Uh, even kijken op mijn telefoon of ik al wat van uh, Jan van der Leden heb gehoord. Ja. Ik zal even uh, nog vertellen. Nee, niks, niks gehoord van Jan. Okay, dus nou, nog steeds twee, drie. Denk helaas ik. hadden de ambulances hadden het een beetje druk vandaag in, in, Amst in Zandvoort. Um, even kijken, we hadden vanmiddag om even na 3 een ongeval in de Berre de Rode Straat. moesten.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 Dus, uh, nou ja, we hebben nog wel eventjes hoor. Dus uh, mm -hmm. we, wat kunnen, we kunnen nog uh, wat vertellen. Uh,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 Naast uh, de speeltjes zijn er ook andere dingen gestolen. Uh, ter waarde van 25.000 gulden. En de, nog een even kijken. Euro. Euro. Uh, euro ja, ook gulden. Ja, ja. Je wordt ook een, wat ouder. En uh, de totale buit uh, zat op 105.000 euro. Dus, wow. Ja, dat zijn de, wel getallen natuurlijk. Hè? Ja, we gaan uh, eventjes uh, richting uh, Edam. Even kijken wat Jan van der Leeden heeft uh, geschreven. We hebben goed nieuws. Ja. We hebben gewonnen. Eindsjaal heeft er geklonken daarin in Eedam. Het uh, eindstand is geworden 2 tegen 3. Geweldig. Een mooie overwinning uh, van de nummer 7 en uh, ja, uh, wijze nummer 10. Dus dat betekent dat we er een paar plaatjes, uh, plaatsjes kunnen gaan opschuiven. Geweldig, geweldig. Nou, Goed is, dus, uh, dankjewel Jan. Daar uh, worden we blij van. Daar worden we zeker blij van. Zeker, Dan nou. gaan we vrolijk het weekend weer verder Ja, weer volgende week zijn we er weer. Bij even in de Wilslein. Zandvoort op zaterdag. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. Zometeen uh, entertainment voor you. Ditmaal de non-stop uh, versie van dat programma.